Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Shell zegt sorry voor het kopen van Russische olie en gas. Daar stoppen ze per direct mee. Ook gooien ze hun tankstations in Rusland op slot... Vorige week was er ophef toen het bedrijf nog een grote partij olie kocht. Die hoort mijn economiecollega Lisa Schallenberg. Ja, en dat heeft ook nogal oproer veroorzaakt. Vorige week kocht het bedrijf 725.000 vaten aan goedkope Russische olie. Want die is in waarde gedaald, dus daar verdiende het bedrijf aan. En daar kwam felle kritiek op. En Shell zei toen, ja, we willen ons wel zoveel mogelijk terugtrekken uit Rusland, maar uiteindelijk moeten onze raffinaderijen olie hebben om brandstoffen te maken, om producten te kunnen maken. Dus we doen het liever niet, maar het moest toch. Ze zeiden wel, de winst die doneren we aan een goed doel voor Oekraïne, want het schuurde wel, vonden ze zelf ook. Rusland houdt zich weer niet aan een tijdelijke wapenstilstand rond Mariupol, dat zegt de Oekraïne. Er staan 9 vrachtwagens en 30 bussen klaar om burgers uit de belegerde havenstad te evacueren. Maar die kunnen niet weg omdat Russische troepen de route zouden beschieten. In een paar andere steden lukt het wel om mensen te evacueren. Criminelen proberen telefoonnummers van sekswerkers te kopen om hun klanten af te persen. ...blijkt uit een onderzoek van de journalisten van Pointer. Zodra ze een nummer te pakken hebben, sturen ze de klant appjes... ...waarin staat dat ze openbaar maken dat diegene bij een prostituee is geweest. En wil je dat niet, dan moet je meer dan 1000 euro betalen. Bij de politie is al minstens twee keer aangifte gedaan van afpersing. En Willem II moet op zoek naar een nieuwe trainer. Ze hebben de vorige, Fred Grim, ontslagen... ...omdat de club de laatste weken nogal slecht speelt. En ook de technisch directeur van de club uit Tilburg staat voorlopig op non-actief verslaggever Armand Afsaroglu heeft nog geen idee wie op hun plek gaat zitten. Er is nog geen uh, speculatie over de eventuele opvolger van Grim of van Matthijs. Vorig jaar maakte Zelko Petrovic het seizoen af op interimbasis. Die is nu ook weer beschikbaar, dus die zouden ze misschien opnieuw kunnen vragen. Maar het is wel uh, een fikse ingreep die ze daar nemen. En dat laat natuurlijk ook wel zien... Dat ze redelijk in paniek zijn omdat het dit seizoen zo slecht gaat. Willem II bungelt ergens onderaan in het eredivisielijstje op plek 15. Van de laatste 18 competitiewedstrijden won de 1. Het weer, de zon schijnt, de lucht is blauw. 8 graden op de wadden, 11 in Limburg. Komende nacht koud, dan vriest het een paar graden. Morgen opnieuw een heerlijk zonnige dag. En dan een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Yeah man, break a night. We live on de love. So turn on your light like a time's right. And listen to this. Jump it!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 This is the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 Show me zo, zo, A zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, de zo, zo,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 night It's a different world. Go on, we'll find the good. Come on, come on, dance all night. Just about the heat, it will be alright.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 Ja, ja, lekker weer de komende dagen en uiteraard ook uh, lekker uh, zonnige muziek uh, op de radio hier in Zandvoort. Zoals je dat al uh, 31 jaar gewend bent, want we staan al 31 jaar en daar zijn we uiteraard trots op. Ik ben nu uit de jaren 80, Laura Benneken, Self Control. This night will never go Myself believe it. this night will never go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 Zondagmiddag bij CFM ook uh, lekker veel gouden oude muziek. Straks uh, na de voetbaluitslagen uh, krijg je ook nog een uh, heerlijke gouden oude trouwens. En uh, nu draaien we er ook eentje dus Tina Turner en uh, don't wanna fight no more. Dus zo is het maar net. Het is tijd voor de Eredivisie uh, Albert-Jan. We beginnen met een uh, gestaakte wedstrijd van uh, afgelopen vrijdag. Ja, en dat betrof de wedstrijd uh, Vitesse thuis tegen Sparta Rotterdam.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 Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out, no.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 Uh, in het kader van de Zevende Kiezer. Op, uh, en dat begint om 7 uur, duurt tot 9 uur. In de Junes Golfclub, Duintjesveld. Uh, en dan gaan we natuurlijk naar vrijdag. Dat is de, het grote lijsterkersdebat. En dat begint om half 8 avonds tot 10 uur s avonds in Theater de Krocht